Zes uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In een Hamburgse supermarkt heeft een man met een mes iemand doodgestoken. Ook zijn er waarschijnlijk vijf gewonden. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig heeft uitgekozen. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Volgens ooggetuigen riep de man Alau Akbar, maar dat heeft de politie niet bevestigd. De buurt in Hamburg wordt bewaakt door zwaar bewapende agenten en politiehelikopters. Noord-Korea lijkt opnieuw een proef gedaan te hebben met een ballistische raket. Dat meldde Japan in Amerika. De raket lijkt vlakbij Japan in zee terechtgekomen te zijn. De Noord-Koreaanse raketproeven worden beschouwd als onderdeel van de ontwikkeling van een kernwapen. Ballistische raketten kunnen gebruikt worden om van grote afstand een kernaanval uit te voeren... als ze voorzien worden van een atoombom. De Zuid-Koreaanse en de Japanse regering zijn voor spoedoverleg bijeengekomen. Italiaanse scholieren tot 16 jaar moeten voortaan zijn ingeënt tegen een reeks aan ziektes. Het Italiaanse parlement heeft vandaag ingestemd met de omstreden maatregel waarover in het land al maanden wordt gediscussieerd. Net als in andere landen laten steeds minder Italiaanse ouders hun kinderen inenten. Dat heeft al geleid tot een uitbraak van mazelen waarbij duizenden Italianen besmet raakten en drie doden vielen. Verschillende drogisterijartikelen worden vanaf volgend jaar waarschijnlijk een stuk duurder. Het gaat om producten die officieel geen geneesmiddel zijn, maar voor het BTW-tarief daar nu wel onder vallen. Zoals neusspray, tampasta, aanbijenzalf en maagzuurremmers. Het kabinet wil de BTW op deze artikelen verhogen van 6% naar het hoge tarief van 21%. De brancheorganisatie van drogisterijen is tegen de verhoging, omdat de producten goed zijn voor de gezondheid. Het weer. Aan de kust is het vrij zonnig. In het binnenland zijn meer wolken en kan een bui vallen. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En ook morgen kunnen enkele buien vallen. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Luisteraars, Welkom nou, kom terug voor het tweede uur. Hans met zijn vrienden in de middag. Oftewel, zand voortdraait door, maar dan even wat anders. Ik ben zo teleurgesteld, Hans. In mij? Ja. Waarom? Je danst niet meer. Nee, dat mag niet, Faro. God, sinds nee. wanneer luister jij naar die jongen? Nou ja, hij, ik ben bang dat hij gaat schoppen anders. My God. Ja, echt. GELACH hij staat nu met een bakje waterboomen. <laughs> dat bedoel ik. <laughs> maar uh, ik heb wel een leuk plaatje mee te beginnen oh, eigenlijk. Want, nou, ik vind het een... Uh, ja, nou, je zal het wel merken. Zo'n dag vind ik het een leuke een dag. dag. Okay. Zo'n dag. Ja, je zal het merken. Oh, nou, Daar begin niet ik Niet dat mee. je het nummer van Bluff gaat draaien. Nee, nee, nee die, okay, nee, die doet ik niet. Nee, het is een hele andere. Nou, kom maar door. Ja, De wekker niet gehoord, het is al half één. Ik stap te snel uit bed met mijn verkeerde been. Ik eet verbrande toast, ik heb niet opgelet. Ik denk de slechtste bak koffie die ik ooit heb gezet. Ik heb haast, ik zoek mijn fiets. Maar ik vind alleen mijn slot en verder niets. Mijn baas belt, laat maar gaan. Misschien tijd voor een nieuwe baan. En ik haal hem net, het was kantje boord, maar ik heb hem gered Ik ben dood op mijn ogen, vallen dicht, ondanks dat die bank niet altijd Als ik je vraag, man. Wij hier vlak achter elkaar, omdat we even druk aan het zoeken waren. Dus ja. er mocht er nou verwarring zijn ontstaan, ja. let op. C, C, F, Daar luisteren we met z'n allen nog steeds naar. Wij ook? Ja, jij oh. ook. Ja, okay. ik hoop. Of, je, of, je, of je nou wil zien. niet. Nee, doe ja. mijn koptelefoon nu. Ja, dat is echt Dus, maar, doe eens een nieuwtje, Hans. Ja, nou, uh, eens even kijken wat ik nog heb. Want we hebben natuurlijk een heleboel in Zandvoort op het moment. We Hij heeft hebben... weer van alles te doen, behalve nieuws uitzien. Ja, ja, hè? ja jij was door. het over die Rob van Zomer op nee. praten. Dus ja, dan ben ik hem wat de kwijt. kwijt. Ja. En, en wij ja. hebben een, in, uh, in Zandvoort het Ayuma Sommerfestival. Dat, uh, dat is morgen. Ja. ja, van tien tot tien. En er is maar weinig echt leuk festivals... waar je met je blote voeten in het zand kan dansen... op geweldige, soulvolle live acts en dj's. Nou, niet alleen met je blote voeten daar, nee, maar dat, kon... dat terzijde. Ja, dan moet je wel of op je knieën lopen of uh... ja, geamputeerd nou, ja, zijn. Ja, nou ja, er kan meer bloot met dansen dat dan moet, daar. Ja, dat maar moet. goed, ga verder. Ja. Dus organiseren ze morgen de derde keer het Ayuma Summer Festival... Een festival waar wij de Beach Hideaway Experience willen neerzetten. door een mix van DJs, live acts, Asian fingerfoods en yoga. Een geweldige locatie op het zuidstand van Zandvoort draagt bij aan deze beleving. Alles kan, niks moet. Start de dag met early yoga en stand-up pedal. Een pedal-sessie. Of een Bubbles Workshop. van bekende Summer. Ja, daar kwam we gisteren ook niet uit. Summer. Sommelier, sommeliers sommeliers er. Sommelier. Sommelier. En wat is dat dan? Dat zijn uh, koks volgens mij. Ja, uh, die hoogstandjes kunnen maken. Oh nee. Zo. Niet? Nee. Oh. Sommelier is iemand die heel veel weet van wijn. Oh de wijnkennis. Nou, hij heeft het gisteren gezegd inderdaad. Was, oh, en dan weet je het niet eens meer. Dat wist ik niet meer. Zo Tussen de knetterhals. Na... Het gaat niet goed met jou, hoor. Ja, het gaat juist goed. Want ik laat dingen alleen... Ik kon, ja, ja, alleen het ene oor in, de andere koptelefoon weer uit. En, en daartussen is het <laughs> allemaal hol. Het eindigt de dansend in het zand op geweldige muziek. Het, feest, het festival neem je mee op reis met verschillende bestemmingen. Zoals massage, oesters, sushi, wijnen. Daar heb je hem. Beach art en shops. En iedereen is welkom. En je hoeft geen kleren aan. Nee, precies, dat zei ik al. Ja, maar dat staat er niet in je maar blootje. Dat dansen. Denk ik in je blootje. Ja, dat is uh, het naakstrand eigenlijk van Zandvoort. Ja, en we... ik moet eerlijk zeggen, ik heb gelezen, ze staan bij de top 5 van, van de wereld: hè? de naakstrandieren. Dus, uh, ja, dat uh, klopt. Het is uh, goed voor en niet alleen Adam en Eva, maar Ayuma zit er ook bij. Ayuma. En, Eva. en nog vier. Oh, ja, dat weet ik dus niet. Dat... dat maakt niet uit. Ik kom daar nooit. Nee, ik ook niet, maar ik weet dat er zes tenten staan. Oh. Ja, nou zeg je dat je er niet komt? Hm. Dat haal ik niet. Ah. <laughs> Zover kan ik niet lopen, dus nee. ik haal het echt ja, niet nee. oh, oké. Okay. Ik kan getuigen dat het echt zo is. Maar ik vertel het, ik ben niet de groenteman, maar ik vertel het toch lekker. En we hebben vandaag een vrolijke stamppot. Een vrolijke stamppot? Een vrolijke stamppot. Met veldsla en sinaasappel. En wat hebben we daarvoor nodig? We hebben 1,25 kg kruimelige aardappels nodig. Een beetje zout en een beetje peper. 50 gram boter. Een ui gesnipperd. Een teentje knoflook uitgeperst. 500 gram kipfilet in blokjes van 2 centimeter. 100 milliliter droge witte wijn. Twee handzinaasappels, 125 milliliter melk, 300 gram veldsla, 50 gram walnoten, gehakt. Stapot! Je kwam er zowat niet uit, hè? Nee, nee, dat is... Ja, ik dacht dat je serieus was vandaag. Nee, ik... Nou, Hans, ik ben nog nooit zo serieus geweest. <laughs> Kun je hoe het anders is? Uh, Goed, hoe gaan ik... we hem maken, ja, Hans? Ja, dat ga ik eens even vertellen. We schillen uiteraard de aardappels. We ze en snijden ze in stukjes van gelijke grootte... en koken ze in een ruime pan met een flinke laag koud water... maar die moet natuurlijk koken... en wat zout afgedekt in circa 20 minuten gaar. Verrit 25 gram boter in een koekenpan en fruit hierin de ui... en knoflook zachtjes gedurende drie minuten. Bestrooi de blokjes kip met zout en peper... voeg bij de uien en bak een paar minuten mee. Voeg de wijn toe, breng aan de kook en stoof de kip afgedekt in ongeveer 10 tot 15 minuten gaar. Schil de sinaasappels met een scherp mesje dik... en snij daarbij zowel de schil als de witte vliesjes weg. Snij de patjes vruchtvlees tussen de vliesjes uit... en vang hierbij het sap op. Voeg het sap toe aan de kip in de pan. Halveer de patjes sinaasappel. Giet de aardappels af, zet de pan nog even terug op het vuur... en stoom de aardappels in ongeveer een halve minuut droog. Voeg de melk toe, breng aan de kook... zet het vuur uit en stamp de aardappels met een stamper tot een smeuige puree. Klop de resterende 25 gram boter erdoor. Zet de pan op laag vuur en schep de veldsla... en stukje sinaasappel in delen door de sinaas Laat de veldsla slinken en goed warm worden. Roer regelmatig door om de aanbranden te voorkomen. Proef en breng de stampo de smaak met wat zout en peper. Schep de stamper in een schaal... strooi de gehakte walnoten erover... en serveer de kipstukjes apart erbij... En heb ik nog een tip. Hou je van bitter? Probeer deze stamppot dan eens met krepfroot in plaats van sinaasappel. Dus een lekkere, vrolijke stamppot. Ja. Vind je, oh. het, vind je het ook lekker? Hallo. Vind je, da hallo. Dag allemaal. Dag allemaal. Hallo. Dat weet ik niet. Weet je dat? heb dus ik nog nooit gegeten. Nee, maar ik ook niet. Maar vind je sinaasappeltjes lekker? Ja. Ja? Ja. En sla? Mm, niet altijd. Of hou je meer van gebakken aardappeltjes? Ja, heel, heel lekker op patatjes. Frietjes, ja. ja? Ja. Lekker, hè? Maar we hebben een lekker toetje vanavond. Vertel. Nee, mag niet. We moeten eerst... Oh, daar komt-ie. hij. Vinger in je neus? Nee. Wat? De poffertjes toren. Ja, dat is poffertjes. Nee, de poffertjes toren. Dan ma mag ik altijd samen met mama maken in de keuken. Een poffertjes toren? Ja. Een soort... heb, je, heb je nooit gedaan? Nee, maar even... je hij, hij heeft poffertjes. Ja. En hij heeft Ja. En een stukjes aardappelplasje. Oh lekker. Nou. Moet ik, de, moet ik al weg? Of mag Rind. ik er nog uitleggen? Hint. Maar is er, do, doe je dat met ijs? Of is, het, maar het nee, is wel zoet? Ik, he? ik heb toch geen ijs gezegd? Nee, maar is, er, is het zoet? Ja, weet ik het is heel het is zoet. Zo lekker. Ja, het is wel lekker. Ik maar niet. ik vind poffertjes ook lekker. Ja. Je moet niet zoveel roken, joh. <laughs> je rookt te veel. See, see, ik heb net een sultana gehad. Ah, ja, lekker. En gerookt. Maar er zit zo'n stukje zo hier. Ja, ja, nee, nee, je, je hebt gewoon gerookt. Mijn keel. Je rookt. Nee, joh. Ja. En anders nee, ruikt ruik je. Maar uh, poffertjes door, dus Nou, dat lijkt me heel erg lekker. Ja, je stapelen en dan alles zo helemaal vol smeren. En je vingers zitten zelf lekker tussendoor. Hoe lekker! <laughs> eh, okay. uh, ik wil naar huis. Doei. Ja. doei! Dag! Tot volgende week, hè? Ja, doei! Doei! Goed over wat wij zeiden van uh, zomertijd. Hè? Ja. ja uh, en er even bij zeggen dat uh, elke verwijzing naar ons programma op louter toeval berust. Dat is wel best wel. Hey. <lacht> ja. uh, toetje, ga je gang. Ja, ik uh, ben bezig met het laden. Hij uh, moet alleen alle reacties nog laden en dat doet hij niet zo snel. Maar ik uh, ben mijn best aan het doen. U ja, had de reacties, denk ik. Ja, dat is de reactie van Rob van Zomer. Die ah, staat. Okay. Ja, ik heb hem. Oké, okay, um, uh, de ene meneer Fred. Ja. Die heeft uh, de posting gedaan als volgt. Ik luister overdag onder andere vaak naar Radio 10. Omdat de muziek leuk is. Vanmiddag heb ik ook weer geluisterd. En het was prima muziek. Na vier uur gaat onze radio stevast op een andere zender, want als je dan op Radio 10 blijft staan, dan is het net alsof je in een of andere slechte kroeg zit met een stel bezopen uitslovers aan de bar. Er worden bakken getapt die je amper kunt verstaan en het merendeel van de tijd is datgene wat je hoort een hoop gekakel en gehinnik van de gasten op de achtergrond. Wat je het merendeel van de tijd hoort klinkt als gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak. Ik kan u zeggen uitermate irritant, niet leuk en dat blijft maar duren. Het wordt mijns inziens hoog tijd dat het onderdeel van jullie programma eruit te walsen... en er iets anders voor in de plaats te zetten wat de luisteraars wel leuk vinden. Ja, ik dacht dat ik daar alleen last van had. Maar inmiddels hoor ik het overal van mensen die met enige regelmaat naar Radio 10 luisteren. Wat je hoort is, ja, leuke zender, tot vier uur smiddags, want dan gaat hij uit. Rob van Zomeren heeft daar um, uh, in eigen persoon op gereageerd als volgt. Beste Fred, ik zag je berichtje en ik dacht dat het wel aardig was om even te reageren. In al de jaren dat ik radio maak is mij één ding duidelijk geworden. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Wanneer je een programma maakt dat anders is, meer expliciet dan andere programma's... dan zal dat opvallen, zowel in positieve als negatieve zin. Ik zie mijzelf en mijn collega's niet als bezopen uitslovers aan de bar, zoals jij ons typeert. Wij maken dit programma met veel inzet en enthousiasme en zijn daar best wel succesvol mee. Tenzij jij het winnen van zowel een gouden radioring als het winnen van een zilveren radioster... zijn beide publiekprijzen, niet in wilt zien als waardering. Fred, je kunt iets leuk vinden of niet leuk vinden... Over smaak valt niet te twisten. maar enige nuance in je betoog is toch wel op zijn plaats, lijkt mij. Zoals je hebt kunnen lezen. Zijn wij de laatste tijd, hebben wij de laatste tijd. het ene lijst, lijstercijferrecord na het andere. voor Radio 10 weten te bereiken. De records breek je alleen, Fred. als je heel veel mensen. wel naar je programma luisteren. en je programma nog leuk vinden ook. Nogmaals, daarmee wil ik niet zeggen dat je geen eigen mening mag hebben. Of dat je smaak niet deugt. Ik breng alleen iets uh, nuance aan. Ik respecteer je standpunt en je mening. Maar aan de andere kant vraag ik jou ook wat meer respect te hebben... voor de mensen die het wel leuk vinden. Mensen die juist uitkijken naar vier uur middags als zomertijd weer begint. En ja, Fred, die zijn er. Jouw schreeuw om zomertijd te schrappen... omdat het niet aan de eisen van jouw smaak voldoet... vind ik iets wat egoïstisch. Want wat doe je in een restaurant, Fred... Als je op de minuutkaart iets ziet wat je niet lekker vindt, zoek je dan iets uit wat je wel lekker vindt? Of ga je naar de manager en omdat jij het niet lekker vindt, zeg je hem maar dat het van de kaart af moet? Mm, nee, dat dacht ik al. Met vriendelijke groet, Rob van Zomeren. Ja, van achter? Ja. ja, ik vind het wel een leuk antwoord aan ja, ja, hem. Ja. Ik luister <laughs> inderdaad nooit naar hem, want ja, ik, ik wist niet eens dat dit hij was. Dus, maar ik ga dat mm -hmm. gegarandeerd een keer doen. Daar heb ik misschien ook wel een mening over. Ja, ja, vast wel. Ja, toch? Ja. Dat kan. Het zou, het zou raar zijn, Hans, als je dat niet had. Ja, nou, ja. we zullen zien. Ja. we gaan naar het weer. We gaan naar het weer. CFN Westkust weerbericht. Oh, dat mag ik doen. Ja, ja ik, heb het, ik heb het niet voor mijn neus. Nee, nee, nee. Nee, de, de zon scheen vandaag geregeld. Ja, ik kijk naar buiten, maar nu op het moment niet. Maar het kwam ook tot enkele buien. ja. De zuidwestenwind was duidelijk aanwezig en waaide vrij krachtig in de polder... en krachtig aan zee en de temperatuur steeg naar een graad of twintig. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt met enkele buien. Vooral komende nacht kan het stevig doorregenen. De stevige zuidwester blijft doorstaan en de temperatuur daalt naar een graad of zestien. Morgen schijnt geregeld de zon, maar vooral in de ochtend komt het nog tot enkele buien. Morgenmiddag lijkt het droog te blijven. De zuidwestenwind neemt de kracht af en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of twintig. En dan de komende dagen. na morgen is het licht wisselvallig zomerweer met geregeld zon. Maar aanvankelijk ook nog enkele buien. De temperatuur ligt rond de twintig of 21 graden. Ja. Al dus Rico Schreuder. Even voor de goede orde, de zon schijnt nu ook, maar dan achter, wolken. achter de wolken. Anders was het donker geweest. Ja, dat is zeker. Day. you're so good to me, I know, but I can't change Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath Innocent and sweet Yesterday I cried It must have been relieved to see the softer side I can understand how you'd be so confused Don't envy you I'm a little bit of everything I'll To extremes. Tomorrow I will change, and today won't mean a Ik geen idee natuurlijk wie er luistert. En, en wie er genegen is om even te bellen. Maar Hans vindt kwart voor acht om te eten te laat. Ja. Dus degene die het nee. ook vinden. Nee. Ik zeg, ik bel even. Ik vind het te laat om uh, te gaan lopen koken. Enzo. Dat maar, vind ik. Maar je moet ook niet gaan lopen met koken. Komen want dan staan, branden dingen aan. Moet blijf staan. Achter je eens blijven staan en goed kijken wat er gebeurt. Roeren. Ja. Ik hoop dat de luisteraars <laughs> nu doorhebben hoe zwaar ik het heb hier. <laughs> oh, ja. Ik wou nog iets hebben over, de, over de, de tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Want ik vind dat moet toch wel. Dat is een heel goed, uh, goed item, vind ik. Tot 18 juni veranderen de internationale kunst naar zand in kunst. Tijdens het Europese kampioenschap zandsculpturen in Zandvoort aan Zee. Daarmee is dat de zesde keer dat de EK Zands sculpturen... twee maanden eerder van start gegaan is dit jaar. Dit jaar is het thema Hollandse meesters. Geïnspireerd op Hollandse meesterwerken uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. Er wordt samengewerkt met de Hermitage Amsterdam, de Rijksstudio, Esther, Escher in het Paleis, het Rembrandtshuis, het Amsterdam Museum en het Zandvoortsmuseum. In het Zandvoortsmuseum ziet u in tentoonstelling die samengesteld is uit beeldmateriaal van de grote musea. Zo leggen wij de verbinding met de originele schilderijen... die je kunt bewonderen in de grote musea. Daarna stonden wij een aantal sculpturen van Eppe de Haan... Marlene Scherps en Kitty Warnama. In het Zandvoort Museum. Want je dus, zag je al kijken, waar heb je het nou in godsnaam nee, nee, nee, nee hoor. Oh, nou Gallery Atelier Open uit Amsterdam doet ook mee met 10x10 Artists... In het thema Hollandse Meesters. Het kunstproject met een gevarieerd aanbod van honderden kunstwerken. De kunstwerken zullen naar verwachting tot november 2017 te bewonderen zijn. En de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage... is van 7 oktober tot en met 27 mei 2018 te zien in de Hermitage in Amsterdam. Het Zandvoort Museum is geopend van woensdag tot en met zondag... van, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 5... En de jeugd tot 18 jaar heeft gratis toegang. De volwassenen betalen slechts 3 euro. De locatie is Zandvoorts Museum, Zwade Weestraat, nummer 1. Telefoonnummer 023 5740 280. En de website www.zandvoortmuseum.nl. Belever het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.ziefmzandvoort.nl Weet even in de nummer, dan kijk ik even naar Toet. Wij hebben volgens mij ook af en toe Italiaanse luisteraars. Is dat zo? Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Toch een klopt. In, in Italië? Ja, in Italië. Ja, want je kan natuurlijk ook Italiaanse luisteraars nee, nee, in Nederland kan. hebben. Ja, nee, die kijkt via internet uh, kijkt ze regelmatig mee. Oh, wat leuk. Ja. Oh, dus jullie, waar jullie met vakantie geweest zijn? Ja. ja. Ah, hoe heet die mevrouw? Elda. Elda. Elda. Ja, Elda en Elisa. Ah, ja, die kijken regelmatig uh, via ja. het internet mee. Ja. Maar ja, ze verstaat het natuurlijk helemaal niet. Nee. Nou, de, nou, voor een deel kun je er nog wel eens verrast ja. van zijn. Is dat, ja? Ja, ja, voor een deel praten ze zelfs best goed Nederlands. Dat hebben ze in de loop van de jaren ja. ze zijn daar opgegroeid op de camping. En in de loop van de jaren hebben ze daar echt Nederlands van alle gasten geleerd. Dat oh, was dus leuk. Ze praten redelijk goed Nederlands. En waar, waar, waar zit die camping precies? Bij het meer? Nee, nee, nou, ja, ja, ja. nee, dat is voor ons veel te toeristisch. Dit oh. is echt een natuurplek. Um, er is een heel klein meertje. Ja. Tussen het Komenmeer en het Meer van Lugano in. Is het is een natuurreservaat zelfs. Oh, Een, een soort Ayuma, Schend... Ayuma ja, waarom? Nee, nee, nee het ja, is dat geen is natuur. natuuristen. Oh, sorry. Nee, het is dus, geen natuuristencamping. Dus, natuuristen ja, dus jij, jij denkt dat ze in Yellowstone Park allemaal in hun blote kont lopen? Nou, dat weet je niet. Ja, nou, dat is al die Dat weet dan je, dan ja. Ik hoor natuur en dan denk ik meteen ja. daaraan. Ja. Nee, nee, jij is denkt geen meteen aan een natuur, dat is heel wat anders. <laughs> Jongens. Oh, sorry. Dit is gewoon de teleurstelling van Pythagoras, hè? Ja. K-kwadraat plus u-kwadraat is T-kwadraat. Nu ja, Muziek. muziek. je niet, hè? Muziek. Oh? Muziek. oh. Nee, nee, nee. Wat ik even, wat, de, de, de, dat feestje daar bovenin, ja. Daar draaiden ze af en toe uh, uh, uh, dingen op z'n Italiaans. Onder andere deze. En dat is heel verrassend. je, je, je luistert naar. en je denkt: die ken ik. Ja. Maar je hoort Italiaans. Maar je hoort Italiaans. Dat ja. past niet. Dat is hetzelfde als je met die Duitse films Als je, nou ja, die films die films je naar de Engelse films kijkt. Ja, ze alles na. Ja. En ja. zij ja. maken ja. daar een eigen tekst van. Ja, ja. ja. Ah. ja dat doen Nederlandse een, artiesten een, ook, hè? Ja, dus dit, dit, dit herken je wel. Ja. ja. Je, je moet hem even plaatsen. En dan. mijn She deceived me, I watched and went out of my mind The street to her house, and she opened the door. She stood there laughing. I felt the Als antwoord, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Bij Sigo dan wel te verstaan. Want bij de KPN kan je hem niet vinden. Nee? Nee, nee die hebben hem niet. Nee, daarom. De KPN nee. heeft dat ja. niet, alleen Ziggo. Ja, ja. En vlak voor de, de jingle hoorden we dat Hans... uit 2000 het lopen. Ja, weet je, weet je wat, weet je wat het, <laughs> het probleem is? Want dat wou ik net zeggen. Jij steekt je arm omhoog, maar dan doe je ook meteen die schuif open. En dat is wel jammer. <laughs> Blijf ook Ik ja. zat dan ook met mijn vingers hey. omhoog, maar je keek. Even Als ik maar niet. Hem omhoog doet, moet er lucht genoeg zijn, hè? Dat is waar. <laughs> nou ja, Goed, de, ik, we gaan naar de Ibiza Markt Ontour. Dat lijkt me een veel beter plan. Oh, 28 and and rock and roll. juli, om het, van twee uur middags tot acht uur s avonds. De Ibiza Markt Ontour is geïnspireerd op de hippie markten van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza Markten op het Badhuisplein brengt hip en happy events. Het Ibiza-gevoel naar Zandvoort-aan-Zee. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor exclusief aanbod van producten... wat gerelateerd is aan Ibiza. Zoals, daar zijn alles op zijn Engels. Lifestyle, fashion, jewels, beauty. Maar ook voor een lekker drankje, hapje en heerlijke Ibiza-sounds. Dat, dat moet me wel van het hart, hoor. Waarom is alles op zijn Engels? Ja, en als het toch over Ibiza gaat, doe het dan op zijn Spaans. <laughs> olé. Ja, olé. ja, precies, Maar goed. Uh, uh, de, ja, uh, Ibiza ontword dus. wat, wat is een Ibiza sound? Uh, de vakantie Heb Ik heb geen Ibiza sound. De meeste ah, ja. die kunnen zich dat ook niet herinneren, denk ik. Nee, ik ook <laughs> die niet. Nee. Zijn, die zijn te ver heen. Zeg, <laughs> om, uh, zeg maar helemaal niks. Ja, daar hadden we, daar hadden we het gisteren ja. ook over, ja, de zijn, de, Hey, we're going to Ibiza. Ja. Oh yeah. die. Oh, is er, oh dat is het zo. Ja. ja, en dan Onder andere. Maar ja. goed, Arwin van Buren treedt er ook op. En Afrojack treedt er op. Dus er komen best wel artiesten. Ja. Uh, Waarom ja. wij niet dan? Wij niet? Nee. nee helaas. We worden niet gesponsord. We worden niet gesponsord. Voor degene die uh, meekijken op internet... Het wanhopige gezicht voor mij was een kreet om hulp. vond ik dit een van de betere songfestivalen. Ja, die had Samen zeker meer. Samen ja. uh, met Waylon en Ilse het Lange. Ja. On ja. Limits. Dat was erg goed dit. Ja. Ja. En, en nog even wat er tussendoor. Wat nieuws. Zondag 30 juli vindt het nationale Alltime festival Power It bij Meguer weer plaats. Met een vol programma op het circuit met de parades, vrijrijden en racen. Met klassieke bolides en meer dan 1500 klassiekers op de paddocks tal van merkenclubs, een concours de elegance... en een onderhoudend muziekprogramma. Daarom zou ik zeggen, tot ziens in Zandvoort 30 juli. Het circuit leent zich bij uitstek voor tal van leuke activiteiten. Eigenaren van klassieke auto's van minimaal 25 jaar... krijgen gratis entree als ze met hun oldtimer op de show paddocks komen. Mits van tevoren online aangevraagd via de website. Zolang de voorraad strekt uiteraard. Daarna kan dit show autoticket besteld worden voor 12 euro. Hiermee krijgen oldtimers en bestuurders... entree tot het evenement. Het evenement is van bezoekers geopend... van 9 tot 6 uur s avonds. Normaal kost de ticket 20 euro... en in de voorkoopverkoop 16 euro. Kinderen van 6 tot 14 jaar... betalen slechts 5 euro. Meer informatie is te verkrijgen... op de website www.nationaaloldtimersfestival.nl En de locatie is... Burgemeester van Alphenstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740. En de website www.sequizantwoord.nl. Helemaal toppie.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 Let's skip to how you've been And get down to the more than friends at last Oh, but that one night Ja, nou zie je het wel, hè? Ja, nou is het wel Maar <laughs> ik doe ook mee, hè? Nou ja. let hij erop en dan zwaait ja, hij nog niet nou, Maar je doet dan. sowieso fijn mee, hoor. Ik oh, dank je wel. Ik vind dankjewel. dat je fijn fijn meedoet. Nou, dank je. Ja, ook niet dat hij fijn meedoet? Ja, net zoals jij heel schattig was, is Hans heel fijn bezig. Goed, de Zomermarkt Boulevard Zandvoort. 29 juli van 11 uur s morgens tot 9 uur s avonds. Vanaf 22 juli is er iedere zaterdag in de maanden juli en augustus een gezellige zomermarkt op de Boulevard de Vofage in Zandvoort. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. Het kost niks. De website is www.zm bznl.nl natuurlijk uh, locatie Badhuisplein. Nou wij zijn een leuk stel. Ja. Ik ben lief en leuk jij bent fijn. Leuk stel, ja. ja. Leuk en fijn. Ja. ja. ja. Lief Goed. en fijn en zo. Ja. Nou en nu uh, dan moet ik eerst even uh, brokjes wegslikken in mijn keel. Ja, want het is <laughs> weer einde. Ja, want er kwamen, kwamen ook dingetjes omhoog. Oh. En ja, we zijn er doorheen. Ja. Oh, ik dacht dat ja. dat kwam omdat je uh, ontroerd was. Nee hoor, nee, nee, nee, gewoon lunch, ontbijt en potentieel avondeten kwam hij ping, allemaal omhoog. Hij pinkte net niet. Ja, Dat, nee, ja, Nee, nee, nee. Pinkte ik niet. Mm -hmm. pink. Ik kan wel pinkelen. Traantje pink. pinkelen. Traantje pinkelen. Wil je wat anders dan pinkelen? Goed. Ja, doen we ja, er nog eentje? Genoeg ja, genoeg pinkelen. Ja, doe maar. <laughs> dan zeggen we zometeen als Happy Days komt, zeggen we met z'n allen, doe je? Ja? Ja, ja, gaan doe. we doen. Okay. een korte versie is nu. Oh, dan gaan we weer. Dit blijft weer. Ja, ze zijn er alleen. Al yes. oh. ja. Ja. Leuk plaatje dit. Ja, Dat, uh, ja. ja, dit blijft echt meteen weer in mijn hoofd zitten. En bedankt weer. Het <laughs> duurt weer een paar dagen voordat ik er kwijt ben. Maar en, um, ik wil iedereen een hele leuke week wensen. Volgende week vrijdag ben ik er weer. Dus, uh, en het is mooi weer. En het wordt lekker. volgens mij mooi weer. Ja, ik geloof het wel. Ja. Ja. Ja. Dus, dus het zeggen van wel weer, ja. althans. Ja, ik ja. weet niet waar die Nico Schreuder woont, maar uh, <laughs> nee. hij zegt me wel, is het niet nou? <laughs> nou, meestal klopt het wel wat hij zegt hoor. Ja, ja, de, de, ja dus zeg je het goed. Meestal, ik heb hem nooit ja. horen praten eigenlijk. Nee. Dat je zegt wat hij zegt, ik heb hem nog nooit gehoord. Hij zegt het op internet. Wat hij dat schrijft. Dat kan niet. Oké, okay, ja. Okay. ja. Nou, nou dan, fijn hoor. weekend. We een gezellige week ja. allemaal. Ja, oké. Okay. Ja. Tot volgende. En wijnt zijn donderdag. Ja, wij zijn de donderdag. Wij zijn de donderdag. Ja. Ja, een, een stuk serieuzer is de... ja, nu. niet. Ja, <laughs> uh, wij gaan niet op reces. Wat gaan we niet? Niet op reces. Geen zomerreces. Geen zomerreces. Wij zijn er gewoon. We gaan gewoon een stuk door. Nee, ik ga nergens op. Ik ben al van te veel verenigingen. Hé, Hey, Dat allemaal. <laughs> Er is niets dat me kan houden, hold ik hou je. Je bent zo'n rijk, je kan niet veranderen. en all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Moving all week with you. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.